uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De ouders van de in 2010 overleden baby Jairo zijn in hoge beroep vrijgesproken. Maar ze constateerden na de dood van het acht maanden oude jongetje... dat hij stelselmatig was mishandeld. Het kind overleed uiteindelijk als gevolg van ernstig buikletsel. In eerste instantie werd de 29-jarige vader veroordeeld... tot een celstraf van ruim drie jaar. Maar volgens het Hof is niet duidelijk of de vader, moeder of beide... verantwoordelijk zijn voor de dood van het jongetje... Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, zegt het Hof niet anders te kunnen dan beide verdachten nu vrij te spreken. Verschillende moslimorganisaties roepen de overheid op om moslims in Nederland beter te beschermen tegen haat en discriminatie. Dat deden ze na het vrijdaggebed in de Asuna-moskee in Den Haag. Afgelopen zondag werd daar door leden van de anti-islambeweging Pegida een spandoek opgehangen en een beledigende etalagepop neergezet. Vandaag kwamen er honderden mensen en verschillende organisaties... naar de moskee om steun te betuigen. Forum voor Democratie wil niet weg uit de Europese Unie... maar is wel voor een referendum over het verlaten van de EU. Dat zei Eerste Kamerlijsttrekker Henk Otte in het verkiezingsdebat op NPO Radio 1. Mirjam Bikke van de ChristenUnie zei erop dat ze blij is... dat Otte meer nuance laat horen dan forumleider Thierry Baudet. Bij de start van de discussie over het klimaat... begon denklijsttrekker Usturk ook met een opmerkelijke uitspraak. Hij had het niet over het milieu, maar over het xenofobisch klimaat in Nederland. Vorig jaar kwamen er ruim 121.000 klachten binnen over Schiphol. En dat is een record. Vooral mensen in Amstelveen en Amsterdam klaagden bij het bewonersaanspreekpunt. De meeste klachten gingen over lawaai. Volgens Schiphol komt de stijging door de sluiting van de polderbaan in juli... waardoor vliegtuigen lager overkwamen. Meldingen van mensen die extreem veel klaagden zijn niet meegeteld. Zo deed één iemand die niet in de buurt van Schiphol woont... 31.000 meldingen over hinder. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen regen. Morgen in de ochtend ook regen in het oosten van het land. Smiddags is het op de meeste plaatsen... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn vrij veel problemen nog in de regio en dat is voornamelijk te wijten aan een probleem op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is daar dicht, want ze zijn bezig met het repareren van de vangrail na een ongeluk. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de verdraging een half uur. Op de A10 bij de Koentunnel staat ook een file van 6 kilometer vanaf Volendam. En daar is de vertraging ruim een kwartier. Op de A9 Diemen-Amstelveen ook nog 6 kilometer tussen knopen Diemen en het AMC. Daar is de vertraging dus 10 minuten. En op de N516 Zaandam-Oostzaan tussen de aansluiting met de N203 en de aansluiting met de A8. 20 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 Because <laughs>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 Zu so sein Holzer die Polsa, schläfst du mir nachts um vier Heute, die Bolsa, stand ich vor deiner Tür und was ich gewollt hab war gar nicht mal so viel. Doch heute, die Polsa, blieb ich für immer hier had a brilliant idea. At a bigger hotel In the morning I go down to eat a breakfast I tell a waitress I want two pieces of toast She brings me only one piece I tell her I want two pieces She say go to the toilet I say you don't no understand I want to do piss on my plate She say you better no piss on the plate You son of a bitch I don't even know the lady And she call me a son of a bitch son of Five, two,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 is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say, you don't understand. I want a sheet on my bed. He say, you better not shit on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say, peace on you. I say, peace on you too, you son of a bitch. I'm going back to Italia. Italy. Ali Alevide. She likes